Wij lezen het formulier voor de bevestiging van de dienaren van het goddelijk woord. Geliefde broeders en zusters, u weet dat wij uw verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van onze medebroeder Michel Maas hier tegenwoordig. De reden van, daarvan was om te vernemen of iemand iets tegen zijn leer of levenswandel zou kunnen inbrengen. Waardoor hij niet in de dienst van het woord bevestigd zou mogen worden ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. En daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, Michel en alle aanwezigen, daartoe eerst te luisteren naar de korte uitleg op grond van Gods woord over de instelling en betekenis van het ambt van herder of dienaar van het woord. Dit woord leert ons allereerst dat God, onze hemelse Vader, die uit het verdorven menselijk geslacht de gemeente wil roepen en tot het eeuwige leven wil vergaderen, daartoe door een bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werken, de bediening en de opbouwing van het lichaam van Christus. Hier zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersamt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit heilig ambt hoort, kunnen wij gemakkelijk uit de naam afleiden. Want zoals het werk van een gewone herder is, een hem toevertrouwde kudde te wijden, te leiden, te beschermen en daarover opzicht te hebben, zo is het ook met de geestelijke herders. Ze zijn gesteld over de gemeente die God tot de zaligheid roept en voor schapen van zijn weide houdt. Deze weide is niets minder dan de verkondiging van het goddelijk woord met de daaraan verbonden bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Het woord is de staf waarmee de kudde geleid wordt. Met dit woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. Hieruit blijkt wat de taak van een herder of dienaar van het woord is. In de eerste plaats moet hij het woord des heren dat door de geschriften van de profeten en de apostelen is geopenbaard, grondig en getrouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het toepassen, zowel in het algemeen als in het bijzonder. Dit zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en te bestraffen. Nadat hij er nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met hem... Door het geloof in Jezus Christus met de heilige schrift weerlegt hij alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons in de heilige schrift duidelijk kenbaar gemaakt, want Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het woord. Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren naar de mate van het geloof, ook schrijft hij dat een herder aan en het betrouwbare woord dat naar de leer is, moet vasthouden en recht moet snijden. Evenzo zegt hij, wie profeteert dat is Gods woordpredikt, sticht, vermaant en vertroost de mensen. Op een andere plaats stelt Paulus zichzelf de dienaars tot een voorbeeld, als hij verklaart dat hij in het openbaar en bij de huizen de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus geleerd en betuigd heeft. Met name in de tweede Korinthebrief vinden we een treffende beschrijving van het ambt van het dienaar van het evangelie waar de apostel spreekt. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de apostelen en herders de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar van aan het woord van God moet vasthouden. ...om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. In de tweede plaats houdt het ambt van herder in... ...namens de gehele mente, openbaar in het openbaar Gods naam aan te roepen. Want de herders hebben met de apostelen gemeen wat deze zeggen. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord... Hierop doelt Paulus als hij aan Timotheus schrijft, Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smeking en gebeden, voorbidding en dankzegging voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten, dat de Heere tot zegel van zijn genade heeft ingesteld. Zoals blijkt uit het bevel van Christus aan de apostelen gegeven. En dat ook de dienaren van het woord aangaat. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Evenzo heeft hij bij de instelling van het avondmaal gesproken. Doe dat tot mijn gedachtenis. In de vierde plaats is het ambt van de dienaren van het woord met de ouderlingen de goede tucht in de gemeente van God uit te oefenen, de orde te bewaren en op zo'n wijze te regeren als de Heere opgedragen heeft. Want Christus zegt tot zijn apostelen dat, dat hij over de christelijke tucht gesproken heeft, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de gemeente op een goede manier leiding geven aan hun eigen huisgezin, omdat zij anders geen zorg kunnen dragen voor de gemeente nog haar regeren. Hierom worden de herders in de schrift ook huisverzorgers, gods en bischoppen, dat is opzieners en wachters genoemd. Ze hebben namelijk opzicht over het huis van God waarin zij arbeiden. Omdat alles in goede orde en op gepaste wijze zal toegaan. En zij met de sleutels van het hemelrijk die hun toevertrouwd zijn... Openen en sluiten overeenkomstig hun door God gegeven opdracht. Zij, zijn geroepen tot... Zij die geroepen zijn tot het headersambt dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg. waarbij hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Uit deze uiteenzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk dit herdersamt is. Omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen en hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heer dat dit ambt te alle tijden zal blijven. Want als Christus zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten... Zegt hij en ziet, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Hieruit blijkt dat het zijn wil is dat de heilige de alle tijd op aarde onderhouden wordt. Want de personen tot wie hij spreekt waren sterfelijke mensen. Daarom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen toe te vertrouwen. Die bekwaam zijn om anderen te leren. Evenzo beveelt hij Titus nadat hij hem tot herder bevestigd heeft van stad tot stad ouderlingen en opzieders aan te stellen. Omdat wij ook de, deze dienst in Gods kerk onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord te bevestigen... en er over dit ambt voldoende is gezegd, zo zult gij Michel Maas antwoorden op de volgende vragen opdat iedereen zal horen dat u gezind bent deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden en ik verzoek je om van je zitplaats op te staan